Ik wil spreken over de gelijkenis van de talenten, Matthäus 25 en beginnen over vers 14. Want het is als een mens die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven riep en hun zijn bezit toevertrouwde. En de een gaf hij vijf talenten en de ander twee. De derde een en een ieder naar zijn bekwaamheid en hij reisde buitenlands... Terstond ging hij, die vijf talenten ontvangen had, op weg en hij deed er zaken mede en verdiende er vijf bij. Evenzo verdiende hij, die de twee talenten had, er twee bij. Maar hij, die het ene talent ontvangen had, ging heen en groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn heer. En na een lange tijd kwam de heer van die slaven en hij hield afrekening met hen. En die de vijf talenten ontvangen had, trad toe en bracht nog vijf talenten bovendien. Zeggende, heer, vijf talenten heb gij mij toevertrouwd, zie ik heb er vijf talenten bij verdiend. Zijn heer zeide tot hem, wel gedaan gij goede getrouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van uw Heer. Ik wil u ook nog eens even duidelijk maken. Er zijn bijbels die spreken dus niet over slaven, maar over dienaren. En het is misschien veel beter, maar ik heb nu de MBG bij me genomen... omdat er velen van ons toch uit deze bijbel werken die me de tweede talenten trad toe en zeide... Heer, twee talenten heb gij mij toevertrouwd. Zie, ik heb er twee talenten bij verdiend. Zijn Heer zeide tot hem... Wel gedaan, gij goede, trouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van uw Heer. Nu kwam ook hij die het ene talent ontvangen had... en zeide, Heer... Ik wist van u dat gij een hard mens zijt, die maait waar gij niet gezaaid hebt en die bijeenbrengt van plaatsen waar gij niet hebt uitgestrooid. En ik was bevreesd en ben heengegaan en heb uw talent in de grond verborgen. Hier heb gij de uwe. En zijn heer antwoordde en zeide tot hem, gij slechte luie slaaf wist gij dat ik maai waar ik niet gezaaid heb... bijeenbreng van plaatsen waar ik niet heb uitgestrooid? Dan had gij mijn geld aan de bankiers moeten geven... en ik zou bij mijn komst mijn eigendom met rente opgevraagd hebben. Neem hen dan het talent af en geef het aan hem die die tien talenten heeft. Want aan een ieder die heeft zal gegeven worden... en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft... ook wat hij heeft... zal hem ontnomen worden. En werp de onnutte slaaf... in het buitenste duisternis... daar zal het... geween zijn... en tanden geknars. Lieve mensen, toen ik dit las... toen kom ik eigenlijk tot het besef. Het besef is dat wij... Rentmeester zijn. Niets is van mij. Alles heb ik in beheer. Mijn geld, mijn tijd, mijn mogelijkheden om alles te doen is van onze vader... Je kan dus nooit zeggen, ik heb van hem dus niets ontvangen. Je kan nooit zeggen van, ik ben er hier om de banken op te warmen. Er is altijd wel wat te doen. Ik herinner me nog toen ik in de gemeente kwam, dat ik eigenlijk niets had. Maar wat ik, wat ik kon, dat deed ik. Dat is niets anders dan opbouwen en afbreken van de gemeente. Ik had een hele kleine Suzuki. En dan neem ik eigenlijk alles mee. Ik heb een kleine imperial op die Suzuki gemaakt. En uh, daar gaat alles in. Ik heb zes dozen de baniers en, en een touwtje enzovoort. En zaten we boven op een, op een filmzaal. Of een kroeg. Sommigen herkennen dit nog. En dat doe ik ieder week. Om eigenlijk de dienaar van de Heer te ondersteunen. Met wat ik kan. Want ik heb het woord helemaal niet. Ik kan het gewoon niet. Maar wat ik kan dat heb ik gedaan. En weet u dat dat. Bij onze vader gewoon heel goed telt. Er zijn hier dus heel, heel wat mensen die aan het werk zijn. En dat zijn mensen die voor de kinderen zorgen. Dat zijn de. ...dienaren van de dienaar van de Heer... kom niet aan deze mensen... ...spreek geen kwaad over deze mensen... ...zij doen een bijdrage... ...in de talenten die zij hebben ontvangen... ...van onze vader. Kijk, als ik uh, zo net van Janneke mag horen... ...wat zij dus doet in Rotterdam... ...ja, inderdaad... ...om ons heen is er nog heel wat werk te doen... ...maar de gaven en de talenten die wij dus hebben... ...die we kunnen doen... Er is, er is altijd wel iets wat we kunnen doen binnen de gemeente. En je bent daarbij een deelnemer in zijn akker. Als Paulus het volk van God achterna volgt om ze de gevangenis in te gooien. Dan zei Yeshua, zal zal. Wat doe je me aan. Waarom vervolg je mij. Maar zal vervolgen Jezus niet. Hij vervolgt wel. Zijn discipelen. Die werden vervolgd. Kom je aan die discipelen. Dan kom je aan hem. Wij daarentegen. Doen, komen in dezelfde situatie terecht. In dezelfde positie komen we terecht. Wanneer wij. Een van onze broeders op een verkeerde manier behandelen. En dat maakt ook niet uit hoe of wie dat is. Dan vervolgen we Yeshua. En dat is iets wat we dus niet moeten doen. We hebben hier nog niet lang geleden een incident gehad waar iedereen bij was. Het is gewoon heel erg wat er gebeurd is. Maar het is voorbij. Het is gelukkig voorbij. We hebben al eenmaal in deze gemeente heel wat profeten in het verleden gehad. Mensen die menen dat ze gestuurd zijn naar deze gemeente. Door God. Veel meer mensen zijn hier gestuurd om, om, om eigenlijk niet deel te hebben, maar om... Als profeet zeg maar de, de, de, de gemeente te sturen, hoe we dat eigenlijk wel moeten doen. Er was een profeet hier, die heeft namelijk in zijn droom een, een hete kool op zijn lippen gehad. En zo is hij dat hier gekomen om eigenlijk hier de dingen duidelijk te maken hoe God het eigenlijk wil hebben. God zei dank dat deze mensen er niet meer zijn. En ik weet dat het heel moeilijk is. En dat we respectvol met alles om moeten gaan. Het is niet makkelijk. Ik heb tien jaar van mijn leven geïnvesteerd. Ruim tien jaar geïnvesteerd. Om iedere ochtend een uur eerder op te staan om de Bijbel te, onder... te, te, te leren, te lezen. En weet u, lieve mensen. Hoe meer je erin gaat lezen. Hoe meer je in een wordt komt. Eigenlijk is het een complete chaos. Je ziet op een gegeven moment door het bos de bomen niet meer. Als er één grote chaos is in het geloofsleven, dan is het wel in het christendom. Daarom zijn er ook zoveel stromingen. We weten het allemaal beter. En weet u, we lezen allemaal, we kijken allemaal in hetzelfde boek. Maar we zien het allemaal anders. Hoe gek het ook mag klinken. En misschien mag dat. Maar er klopt dan iets niet. Het klopt dan iets niet. Als wij een God hebben in de hemel. En hij heeft zijn geest uitgestrooid bij de mensen. Dan hebben we uiteindelijk. één geest. En één gedachte. Wie kan weten wat er in mijn geest afspeelt. Dan mijn eigen geest. Niemand anders. Dus het kan dus nooit zo zijn. Dat er twee stromingen zijn. Of drie stromingen zijn. Of vijf stromingen zijn. Eén ding is zeker. Wat we nodig hebben om te weten. Om hem te leren kennen. En nog veel beter gezegd. Door hem gekend te worden. Want wij menen wel hem te kennen... maar ik weet het nog niet zo... of we hem werkelijk kennen. Belangrijker vind ik dat ik door hem of wij door hem gekend worden. Dat heb ik dus veel liever. En dat word je niet zomaar. Dat word je niet zomaar. Omdat in de praktijk... in die tien jaar ervaring die ik dus mag hebben in deze gemeente... Ik zoveel dingen heb meegemaakt, dat ik denk, we maken dezelfde fouten als de anderen. En daarom is het misschien goed dat ik ook hier voor mag staan, om ook mijn hart uit te luchten aan de gemeente. Want ik wil die fouten niet maken zoals de anderen dus wel gemaakt hebben voorheen. Want ik ben echt gewaarschuwd geworden door Anke Verdouw van Louis, is het nog wel echt nodig... dat we een gemeente stichten? Er zijn er al zoveel hier in Amsterdam. En ik ben de persoon die zegt... ja, het is nodig. Want ik heb vertrouwen... ik heb vertrouwen dat... dat, dat ze iets hebben... dat we iets hebben... die ons verder kan helpen. Want anders is het niet mogelijk... waar ik vandaan kom... daar kan ik niet meer verder. Of het nog goed is of fout is... Ik heb geloof dat wanneer we de wegen van de Heer wandelen, dat hij op ons op zijn pad zal helpen. Dat geloof heb ik nog steeds. Alleen komen we echt wel in een, in, een, in een situatie terecht, hoe nu verder? Het kan alleen maar als je dus het woord van God volgt. Er wordt hard opgesproken, je moet... Lezen wat er staat. Ah, oh, dat zijn mooie woorden. Maar lezen wat er staat, daar kom je ook niet altijd mee verder. Want als hij dus over een kudde spreekt, dan spreekt hij wel over de gemeente. Waar haal ik dat uit? Waar kan ik dat uithalen? Er zijn zoveel moeilijke dingen in de, in, in de Bijbel, dat de ene woord de ander tegenspreekt. Maar de geest van God die in ons woont, die zal ons duidelijk maken. Wij zijn soms zo nieuwsgierig... wij willen zoveel dingen weten... dat we steeds maar blijven vragen. Maar ik herinner me... door het heel veel lezen... en je eigen afvragen... en door heel veel alleen te zijn... dat er ook woorden zijn gesproken... Door Yeshua. Die zegt van. Ik heb u nog veel te vertellen. Maar zegt hij. Gij kunt thans niet dragen. Je kent het niet aan. Zegt hij. Ze willen alles weten. Want ze begrijpen het gewoon niet. Daar praat ik over de twaalf discipelen. Die ruim drie, 3,5 jaar met hem samen gewandeld heeft. Die hem eigenlijk dag en nacht dingen kan vragen Yeshua vertelt dus ook niet alles hij houdt het voor zichzelf hij zegt maar straks als de, troost, de trooster tot u komt zal hij alles uit de mijne halen en het zal, het, het, zal, zal het hij u vertellen wel lieve mensen we hebben hier een, een lezing gehad tien weken lang over de Satan er is van alles gebeurd maar lieve mensen, misschien onder ons zijn er genoeg mensen die daar nog niet aan toe zijn. Als zoveel dingen die ons verteld worden. Dat kunt u gewoon opzij leggen. Dat kunt u bewaren in uw geheugen. Later komt die misschien goed van pas. Wat u niet moet doen is in opstand komen. Dat moet u niet doen. Want dat doe je alleen maar als je de, de dingen gaat toetsen. Met de kennis die je zelf hebt. Wel, als ik alleen maar mijn kennis achterna moet lopen, dan kom ik niet verder dan dat ik dus nu ben. Ik moet ook vertrouwen hebben in de dingen die ik dus hoor en dat bestuderen, omdat ik misschien later wat dan heb. Petrus die vroeg aan Yeshua, wat zal er nog gebeuren met die, met die persoon die u verraden hebt? En wat zegt Yeshua? Als ik wil hebben dat hij blijft leven. Wat gaat het jou dat aan? Maar gij volg mij. Weet u lieve mensen. Wij hebben nog maar één ding te doen. En te horen en te luisteren wat hij zegt. Dat we dat doen. Dat is onze verantwoordelijkheid. Ik kom er dus zoveel dingen achter in de Bijbel. Ja. Er zal nog een tempel gebouwd worden. En aan de andere kant lees ik. Gij zijt de tempel gods. Weet je dat niet? Hoe zit dat nou? Er zijn een hele hoop vragen. Die we hebben in deze. In het woord van God. Waar we zelf niet helemaal uitkomen. Paulus heeft hing gegeven: De dingen die we niet weten. Zullen we hem vragen als die komt. Dat vond ik een goeie. Zo kunnen we samen door één deur. Aan Petrus is het zoveel dingen gevraagd Petrus hou je van mij heb je me lief tot drie keer toe waarom waarvoor maar heren herken je weet, mij je weet alles van me maar Yeshua wil hem horen spreken wil hem horen zeggen heb je me waarlijk lief weet u lieve mensen zonder liefde kunnen we hier geen gemeente zijn. Het is nodig dat we een eenheid vormen in verschijnenheid. En dat we later tot elkaar groeien. Dat is heel belangrijk. In opstand komen, dat is het laatste wat je moet doen. Eigenlijk moet je dat gewoon nooit doen. Want dan is God zo dicht bij je... en eigenlijk verwerp je hem gewoon opnieuw. Zo kan hij, hij nooit tot je naderen... Ik heb een stuk gelezen in het boek Deuteronomium. Dat is trouwens een... Ik vind het een van de mooiste boeken. Althans een van de mooie boeken in het Oude Testament. Ik heb lang in dat boek gezeten. Ieder dag opnieuw. En ik heb u al eerder gezegd... Toen ik voor het eerst het boek lees... Toen werd ik opstandig. Is dit nou die God die ik aanbid? Dit Is dit nou die God die ik moet dienen... Maar lieve mensen, ik kan u wel vertellen dat het na tien jaar anders is geworden. In die tijd was dit hart, die was keurup. En mijn Heer, is dat niet. Het hart van die mens, die is ziek. Die is echt gewoon ziek en die moet genezen worden. Want het moet een tempel van hem worden. Hij moet in je wonen. Niet alleen in je wonen, want dat alleen is niet voldoende. Hij moet in je hart regeren. Want als hij in je hart gaat regeren, zal je een ander mens worden. Dan kan je zeggen, gij geheel anders. Gij hebt de Christus leren kennen. Want uiteindelijk moet door men doen en laten en men spreken de Christus zichtbaar worden. Dat is wat ik geleerd heb. Maar waarom is het dan toch bij zoveel niet het geval... En dat zie je alleen maar als er dus een ontploffing plaatsvindt binnen een gemeente. Zoals we het net meegemaakt hebben. De kennis die we hebben brengt ons niet dichter bij God. Laat dat duidelijk zijn. Je kan in alle eenvoud een kind van hem zijn. In alle eenvoud. Maar we moeten verder. Laten we even nog naar Deuteronomium komen. Of gaan. Het is Deuteronomium 29. We hebben vandaag over de parasha. Over de zegen en de vloek. Het is niet toeval lieve mensen. Maar God leidt ons op de weg die we gaan moeten. Indien we mee willen gaan. Soms denk ik ook. Die parasha is dat nou echt nodig? Echt waar? Dat gaat ook door mijn gedachten. Soms. Maak het me alleen maar onduidelijk. Maar in sommige dingen... Denk ik, ja, God is met ons. Heb er vertrouwen in. Deuteronomium 29. En dat wil ik lezen vanaf vers 1. Dit stuk die ik voor ga lezen... Dat is nadat God het verbond heeft uitgesproken door Mozes. Na dat verbond zegt hij nog iets. Vers 1. Dit zijn de woorden van het verbond dat de Heere Mozes geboden heeft... met de Israëlieten te sluiten in het land Moab. Naast het verbond dat hij met hen bij de horp gesloten had. Mozes dan riep geheel Israël tot zich en zeide tot hen... Gij hebt alles gezien wat de Heere in het land Egypte... voor uw Farao al zijn dienaren en zijn gehele land heeft aangedaan... De grote beproeving die gij met eigen ogen gezien hebt. Die grote tekenen en wonderen. Doch de Heere heeft u geen hart gegeven om te verstaan. Of ogen om te zien. Of oren om te horen. Tot op de huidige dag. Ik wil hier dus even mee stoppen. Deze laatste tekst die ik gelezen heb. Dat komt u dus eigenlijk overal, althans het komt veel voor. Als je de boeken van Jesaja gaat lezen of de profeten, kom je deze boeken of deze woorden weer tegen. De Heer heeft u, heeft u geen hart gegeven om te verstaan, ogen om te zien, oren om te horen, tot op de huidige dag. Wel, hij zegt hier, je kan dus wel zien... Maar je neemt niks waar. Ik heb vaak genoeg in het boek ge, gelezen. Wat zegt hij wat zegt nou eigenlijk hier? Waarom spreekt hij dan niet duidelijk? Bij mij zat er een ander geest. Ik snap niet wat hij bedoelt. Maar deze woorden is door de hele Bijbel, Bijbel besproken tot in het boek Romeinen. Daar zit een sluier voor ons. Alles wat we zien, alles wat we horen, komt vaag tot ons. Wij zijn traag geworden. Omdat zijn geest gewoon niet in ons is. Daarom kunnen we dat niet zien. En zien doe je namelijk niet alleen met je ogen, maar dat doe je ook met je hart. Die mens is ziek, hij is los van God. De mens die los van God is, dat noemt de Bijbel doden. Daarom moet u de anderen, de mensen die God niet kennen, niet kwalijk nemen. Zij zien het gewoon niet. En sommige van ons. U niet. Maar er zijn erbij. Die gewoon niet zien. Wees hem genadig. Heb hem lief. Daarom zijn we gemeente. Dat is heel erg belangrijk. Wij moeten zorgen dat we oren hebben. Om te horen. Niet. Die oor die we hebben, die kritische oor die altijd oordeelt. Dat zijn die oren niet die God ons geeft. Wij hebben alleen maar te doen wat Hij zegt wat we moeten doen. Hij heeft ons een gave gegeven, doe daar iets mee. Je kan dus niet zeggen van: Ik heb van de Heer dingen ontvangen en ik stop het in het zand. Kan niet. Echt waar. Iedereen die hier een bezem vasthoudt om de gemeente schoon te maken daarna. Die wordt gezegen. Datgene die mij een glaasje water geeft. Omdat ik dorst heb. Hij zal gezegen worden. De zegen van vader zal, zal hem niet ontgaan. Dat is bijbels. Dat is bijbels. Er zijn heel veel dingen moeilijk te begrijpen. Maar wat we moeten doen is... Dat we ziende worden. De mens, de mens moet genezen van zijn ziekte. Hij is los van God. Hij moet hersteld worden. In ere hersteld worden opdat, hij, opdat we op hem mogen lijken. We zijn per slot van rekening zijn wij geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Alleen door de ongehoorzaamheid zijn wij geworden wie we zijn. God zij dank. Dat Hij Yeshua heeft gestuurd naar deze aarde. Om ons te verlossen. Van het kwaad die in ons is. Opdat we weer. Geherwaardeerd mogen worden. Hersteld mogen worden. De Bijbel zegt over een wedergeboorte. Dus het is niet niks. Hij maakt van ons een nieuwe mens. Alleen moet het nog. Moet het nog zichtbaar worden. En bij velen van ons. Is dat dus nog niet zo. We wachten gewoon af. Wat we moeten proberen is leren om minder kritisch te zijn met onze ogen naar de dingen. Ga geen uh, spijker zoeken in laag water of een speld in een hooiberg. We zien soms de fouten die de mensen maken. Maar door de fouten heen gebeuren wel goede dingen. Het is soms niet makkelijk. Maar weet wel dat we renmeesters zijn. En dat we eigenlijk, dat, dat, dat bedoeld wordt... dat dat wij, mens, voor hem zullen leven. Dat is de hele opzet van de mensheid op deze aarde. Dat we geschapen zijn om hem te dienen. Dat, dat is de mens eigenlijk op deze aarde. Veel heb ik u te vertellen, maar gij kunt het niet dragen. En dat zijn ook heel veel dingen waar we zeg maar, problemen mee hebben. Soms worden we opgezadeld met dingen die we die we nog niet aankunnen maar lieve mensen leg dat gewoon opzij en ga door in die weg waar u ingeslagen bent en later kunt u dat misschien nog wel even oppikken met ons geestes oog moeten we uiteindelijk een plaatje zien dus je kan wel een, met een puzzel bezig zijn maar uiteindelijk als die puzzel dus klaar is dan moet u een plaatje zien van oh is dit het met het Bijbel lezen zoals we dus doen, heb ik soms problemen en denk ik van, wat, wat, wat praat hij nou over? Dan is het weer dit en dan is het weer dat. Het is allemaal anders en eigenlijk heeft iedereen gelijk. Ik heb dus niet meer over de Shabbat, want zoals ik over de Shabbat zie, ziet een ander dus niet. De ander ziet dat weer anders. Ik ben grootgebracht daarin. Ik weet niet beter. Dus Shabbat is voor mij niet iets speciaals. Het is iets die ik eigenlijk altijd doe. Dan wordt het niet meer zo speciaal. Die heb ik altijd gedaan. Ik kan dus gewoon niet anders. Ik weet niet anders. Dat is de dag die de Heer ons gegeven heeft. De dag om te rusten. Voor andere mensen is dat heel speciaal. Want ze hebben dat later ontdekt. Ze zijn misleid. En ze geloofden daarin en naderhand hebben ze het licht gezien van, oh we moeten de Shabbat doen. Fijn, mensen zitten hier ook tussen ons. En het is gewoon heel erg goed. Het koninkrijk van God begint in ons, in ons hart. Allen die God gehoorzaam zijn, als regeren in je hart, ontvang de geest van God. Je moet hier amen kunnen zeggen. Allen die toegegeven hebben. Allen die, die, die, die God de gelegenheid gegeven om zijn hart te regeren. Heeft de geest van God. Niet degene die hem aangenomen hebben en geloof hebben. Nee, degene die in zijn hart laat regeren. Die heeft de geest van God. Dit staat allemaal in het boek Handelingen 5. Handelingen 5 vers 32. U kunt dat heel goed bestuderen. Als, het, als dat het is... dan kan je de geest van God niet op een andere manier meer aannemen. Iedereen kijkt naar hetzelfde... maar ziet niet hetzelfde. Ze zien de dingen anders. De Bijbel heeft 66 boeken... En naarmate je dus maar erin leest, raak je eigenlijk van in de war. Je komt er dus niet dichterbij. En wat we eigenlijk nodig hebben is de Geest van God, die ons dus gewoon helpt daarmee. Als u, het, als u de, de, de ervaring die, uh, leest die Petrus heeft gegeven, dat hij driemaal verzocht wordt door de Heer of. ...hij hem werkelijk lief hebt, ...dan werd hij emotioneel. Maar vader moet echt weten... ...dat hij... Yeshua lief heeft. Je kan hier alleen maar... ...de kudde leiden... ...als je de kudde lief hebt. En dat opdracht... ...heeft Petrus... ...ook aan ieder die de gemeente... Uh, op, ...opricht of sticht... De opdracht gegeven opdat ze elkaar lief zullen hebben. U kunt het in de brieven van Petrus, kunt u dat allemaal lezen. We noemen nog wel dat er 66 boeken zijn in de Bijbel. Maar in principe zijn het niet allemaal boeken. Want er zijn ook een deel, dat zijn brieven. En in die brieven kunt u eigenlijk alles achterkomen. Wat er af heeft gespeeld in de, in de jaren nadat Yeshua op deze aarde is geweest. Dat is een ervaring die de discipelen hebben meegemaakt en dat hebben ze op papier geschreven. En daar kunnen we tot vandaag nog steeds ervan genieten. Ik ben blij dat dat erop staat, want dan kan ik ook weten wat er heeft afgespeeld en wat voor problemen er eigenlijk toen waren. Wel, die problemen die er toen zijn, die zijn er vandaag dus nog steeds. Er is helemaal niets verbeterd of veranderd. Het probleem is exact hetzelfde. Johannes. Die heeft eigenlijk alles meegemaakt. Hij heeft Yeshua gekend. Hij heeft gezien toen de tempel afgebroken werd. Hij is heel oud geworden. Wel bijna 100. Hij heeft uiteindelijk nog steeds visioenen gekregen. En daarom heeft hij dus maar de brieven van Johannes geschreven. En daarna de openbaring. Heel belangrijk voor ons. Niet alles is helemaal duidelijk, maar dat heb je dan al eenmaal met profeten, profetische boodschappen. Daar kom je achter als het daar zo ver is. Laten we de belangrijkste dingen doen, die we moeten doen, en wat minder belangrijk zijn, laten we dat even opzij. En laten we gewoon even mee doorgaan. Later komt daar wel een oplossing voor. Van mij weet u gewoon dat, er soms, dat ik soms twee kolommen heb. De dingen die belangrijk zijn, die moet ik nu gelijk doen. Moet ik niet meer wachten tot morgen, die moet ik nu gelijk doen. Waarom? Als ik dat nu niet direct doet, dan ben ik het morgen kwijt. Want er staat geschreven, heden indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten dan niet. Zoals bij Mara. Wij hebben dus nu nog een kans gekregen, als u dus dingen hebt gehoord vandaag... Verhard je harten niet en volg die weg. Het gaat dus niet meer om mij. Maar het gaat om haar of om hem. Dat is dus gewoon liefde. Ja, maar hij doet nog steeds dingen wat... Nee, ik zeg u, je moet hem lief hebben. Wat er met hem gebeurt, gaat jou helemaal niks aan. Maar Gij volg mij. Dit zijn de dingen die ik geleerd heb in het woord van God. In het Nieuwe Testament. Er zijn velen die zeggen, ja, voor het Joodse volk ligt dat anders. Want die hebben die Jezus en die Jezua niet nodig. Want God heeft een ander verbond met hun. En wij daarentegen, we hebben Jezus. Omdat we bruggenbouwers zijn, hebben we Jezua tegenwoordig. Omdat we een brug willen bouwen tussen het Joodse volk en tussen, het, tussen de christenen. Dat is eigenlijk ons plan. Om daar dichterbij te komen. Maar ik lees toch vandaag van de dag dingen dat ik zeg van hier heb ik mijn vraagtekens voor. Zoals ik het hier in het boek heb gelezen en geleerd heb, hebben we allemaal Yeshua nodig. Niemand uitgezonderd. Niemand komt tot de vader dan door mij. Dat heeft Yeshua gezegd. Dus op welke manier willen we dan een brug gebouwen zijn... Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Als we dat nog niet kunnen beleiden vandaag. Dan heb ik naar mijn kennis gezien een groot probleem. Ik moet direct hardop kunnen zeggen. Dat Yeshua de Messias is. Ja maar hij kwam wel een beetje vaag in deze wereld. Dat klopt. Vind ik zelf ook. Hij kwam met een ezel en niet met een Mercedes, dat is waar. Wie wist nog dat hij geboren werd? Het hele volk Israël, die verwachtte Messias. En toen die kwam, wist bijna niemand het. Alleen die astrologen, die weten dat. En weet je wie nog meer? Dat waren Simeon en Anna, en de herders. Niemand anders meer. Simeon die had, ver, die, die had een verbinding met onze vader in de hemel. Dat hij hem herken had als baby. Want toen hij acht dagen oud was, toen kwam hij naar de tempel zoals gewoon, zoals het hoort. En dan zegt hij, vader laat me nu sterven. Want ik heb nu gezien, onze redder, onze verlosser. En dan vraag je me af, waarom aan Simeon. En niet aan de rest van het volk Israël. Wat is er vanaf die tijd tot vandaag gebeurd in dat land? Lieve mensen, dat zijn vragen die we moeten weten wat de reden is. De mens is ziek, hij is blind, hij is doof, hij ziet alle dingen gewoon vaag. Totdat wij totdat wij gehoorzaam zijn aan zijn woord. Dan gaan onze ogen open. Dan gaan we de dingen echt zien. En dan gaan we de woorden echt horen. En dat is echt de belofte die God ons gegeven heeft. En andersom werkt dat gewoon niet. We gaan het niet eens horen. Ook al bidden we erom, God gaat ons geen oor geven om te horen. Wel als we gehoorzaam zijn aan datgene die we ontvangen hebben om ermee te doen, om iets ermee te doen, dan gaat hij ons vullen. Steeds meer, en steeds meer. En steeds meer en steeds meer. Wie heeft, zal gegeven worden en wie niet heeft, die zal nog weggenomen worden wat hij heeft. Wij moeten ten alle tijden vrucht dragen. Anders is het niet mogelijk. Al die, al die voorbeelden die in het Nieuwe Testament staat, in de, in de Evangelie staat, heeft allemaal betrekking op hetzelfde. Als je over de vijgenboom gaat spreken, hij moet vrucht dragen. Draagt hij geen vrucht? Grappen. We moeten vrucht dragen. We moeten er iets mee doen met wat we ontvangen hebben. En wat we weten en wat we kennen, daar moeten we over spreken. Daar moeten we niet over zwijgen. Op die manier kunnen we nooit en te nemen een bruggebouwer zijn. Of het nog gelegen komt of ongelegen. Wij moeten het gewoon zeggen. Yeshua is de Messias, de zoon van de levende God. is 2000 jaar geleden geweest. Dat is als we het bruggebouw willen zijn voor het volk van God. En voor ons hier, als we nog iets willen betekenen... dan moeten we het doen... Wat we kunnen. En wat het is. Jo, dat maakt helemaal niks uit. Dat maakt helemaal niks uit. Als je in de gelegenheid bent. Om, om iets te doen voor hem. En wat het ook mag zijn. Ja, ik, ik heb dit nog gemaakt zo heen. Dit heb ik nog gemaakt. En weet u waarom het zo is geworden? Omdat hij in een met Suzuki moet passen. <lacht> hij moet in zijn met Suzuki passen. Hij is, drie, hij is vierdelig. Want hij past er zo niet in. En dan moet je iedere keer moet je gaan sjouwen in de wagen. En dan weer eruit. Want als ik thuis ben moet dat weer uit de auto. Dat heb ik toch jaren gedaan. En ik heb altijd gezegd. Voor de beste plaats in het paradijs van God. Weet u dat? Ik heb ze altijd gezegd. van Het afwassen binnen de gemeente. Hier hebben we dat niet, heb ik niet nooit gedaan. Maar ik heb in een andere gemeente gezeten. Dat doe ik altijd. De afwas vind ik gewoon hartstikke leuk. Al mijn zusters om me heen. Nou, ik doe de afwas, zij doen alles afdrogen. Ik zeg dat is allemaal voor de beste plaats in het paradijs van God. Nou, er is geen beste plaats. plaatsen zijn allemaal goed daarbinnen. Maar dat doe ik dan om te motiveren. Maar het is gewoon zo. Je kan dus niet uh, zitten met je handen over elkaar. En gelukkig hebben we dat hier niet. We hebben hier echt gewoon harde werkers... We hebben geen wagonnetjes. Wij zijn allemaal locomotieven. Zeggen we toen. Maar. De kennis is goed. Maar de kennis die we hebben. Brengt ons niet dichter bij God. Laat dat duidelijk zijn. Het is goed om nieuwsgierig te zijn. Goed om alle dingen te weten. Maar pas op. Voor het struikelen ervan. Want ik heb hier. Genoeg meegemaakt. Genoeg gezien. En de laatste was, toch, was er toch eentje die, die het Hebraeus onder de knieën knie heeft. Die toch van heel wat dingen weet. En wij zijn getuigen van hem. Dat het toch ook niet helemaal juist is wat hij gedaan heeft. We kunnen allemaal een fout maken. Maar voor een, voor een man die zo reageert tijdens het gebed... Tijdens de dienst. Met zoveel levenservaring. Dit nog niet weten. Ja sorry. Ik heb daar geen woorden voor. Laat dat een voorbeeld zijn voor ons allemaal. Soms zit het ons wel inderdaad tot hier. Maar hou je in. Want er staat geschreven. God heeft geen welbehagen in, in de woede van een man. Ik heb dat al eerder gezegd. Voor een man. Laat staan voor een vrouw. Dus. Laten we dat ons, niet, laat dat ons niet overkomen. Die emoties. Ik weet, wij zijn emotionele wezens. Soms kunnen we zodanig gedreven worden. Ja, om het kwaad te doen. Maar laat dat. De wraak komt mij toe, zegt Yeshua. Wij hebben alleen maar het goede te doen. Wij moeten gewoon doen wat we doen. De boodschap die we hebben. Dat, dat is gewoon de ander liefhebben want anders zijn we dat elkaar schuldig en dat kan gewoon niet de andere liefhebber ja, lekker makkelijk zeggen inderdaad, lekker makkelijk zeggen maar dat is onze opdracht dat is onze opdracht liefhebber is ook gewoon de waarheid vertellen dat weten we al het is gewoon de waarheid vertellen wat het ook mag zijn ook soms komt het gewoon hard maar het is goed om dat gewoon even te zeggen Want van wie moet hij het anders horen wie moet mij dan anders niet corrigeren? Als ik het zelf dus niet ziet? Toch, mijn broeders en mijn zussen die om me heen zijn, die kan het gewoon vertellen hoe dat precies zit. Je maakt hier een fout en daar een fout en niemand, niemand zegt wat, iedereen al zijn mond dicht. Dat is niet zoals het hoort. Mekaar liefhebben is gewoon zeggen wat, wat, er, wat er niet door de beugel kan, wat niet goed is. En lieve mensen. Geef de anderen een krediet. Mensen die aan het front zijn. Mensen die echt aan de frontlinie zijn. Die alles moeten opvangen. Die mensen moet u, moet u een dubbele zegen schenken. Dubbele genade moet u hem geven. Ook al doen ze verkeerd. En weet u waarom? Omdat zij staan aan de frontlinie. Wij zitten binnen de gemeente lekker makkelijk met onze, met onze handen over elkaar. Mensen die iets ondernemen... Maak een fouten. Wie dat ook mag zijn. Pas na. Pas erna als we achterom mogen kijken. Dan kan je tegen jezelf zeggen. En liever dat de Heer tegen ons zegt. wel gedaan, trouwe slaaf. Voor een beetje ben je betrouwbaar geweest. Je ah. zal heel veel ontvangen. Amen.